Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ENF-fractie in het Europees Parlement in 2016... bijna een half miljoen euro onterecht gedeclareerd. De eurosceptische en rechtspopulistische fractie ENF... besteden dat onder meer aan flessen champagne, cadeautjes en etentjes... die duurder zijn dan de EU voorschrijft. Dat blijkt uit een accountantsrapport... en een brief van het Budgetcomité van de EU. De fractie krijgt nog een laatste kans om de uitgaven alsnog te verantwoorden. Anders moet het bedrag worden terugbetaald. Vanuit de Gazastrook zijn meer dan 25 mortiergranaten afgevuurd op het zuiden van Israël. Volgens het Israëlische leger is dat het grootste spervuur sinds het conflict in de Gazastrook in 2014. Er vielen geen gewonden. Mede door het controversiële besluit van de Verenigde Staten om de ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem... is het al een tijd onrustig aan de grens tussen Israël en de Gaza-strook. Twee weken geleden in, gingen Palestijnen massaal de straat op om te protesteren. Israëlische militairen grepen in omdat de Palestijnen dicht bij de grenshekken kwamen. Door Israëlisch vuur vielen er tientallen doden en duizenden gewonden. Een man die vannacht overboord was geslagen op een viskotter op de Noordzee... is na een grote zoekactie teruggevonden. Het dreef een uur in het water en is onderkoeld, maar wel aanspreekbaar. Bij de zoekactie werden twee helikopters van de kustwacht en reddingsboten ingezet. Opsporingsdienst Fiat is een onderzoek gestart... naar twee dochterbedrijven van bouwbedrijf Volker Wessels. Mogelijk hebben ze steekpenningen betaald... om een grote klus op Sint Maarten binnen te halen. Het gaat om de aanleg van de Causeway Swing Bridge in 2013... Volker Wessels bevestigt dat er een onderzoek van de FIAT loopt. Het bedrijf is zelf ook een onderzoek gestart. Het weer. Eerst overal zonnig, maar vanmiddag stevige onweersbuien... met kans op hagel en plaatselijk veel regen in korte tijd. En daardoor kan er wateroverlast ontstaan. Middagtemperatuur 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 We luisteren vanmiddag onze eigen weerman, Lex van de Hoorn. Nou Lex, mocht je op dit moment aan het luisteren zijn... deze was speciaal voor jou. You're de crowded house in weather with you. Ja, even na vier uur het de derde en laatste gedeelte van de Zandvoort op zaterdag. Uh, ja, uh, uiteraard uh, straks rond de klok van kwart over vier. Uh, tijd voor pit report. Zullen we dat een keertje overslaan? <laughs> uh, we Ja, uh, de, de kwalificatie is zojuist afgelopen... en we wachten nog even bij de definitieve... Startopstelling. En nou, één ding weten we wel zeker. Max start als laatste. Dat, daar zijn we het al over eens. Maar goed, daarover straks meer en nog ander nieuws... uit de wereld van de Formule 1 tijdens Pit Report om kwart over vier. Half vijf het dier van de week. Nou, vorige week voor het eerst en vandaag in de herhaling... hebben we Cito, het dier van de week rond de klok van half vijf. Het gedicht van de dag. Ik had een hele mooie van Max Verstappen... maar die, die, laas, die slaan we maar even over. Dus ik heb even in het archief gekeken... en we pakken gewoon een gouden oude slijmrijm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 ZFM Zandvoort. Ja, en dit hits uh, die komen natuurlijk ook uh, regelmatig langs. Oh, Zo in het derde en laatste, mevrouw uh, Ronde Dees van know. Lion Pain. Healer, Strip That yeah, Down. Yeah. You know I've been taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, Ain't much in anybody else. But you love it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in one deep, now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 Baby, you know I love it when the music's live, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip uh -oh, that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Uh -oh, strip that down, girl. Love when you hit the ground. You know that since the day I met you, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you.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 Strip that down for me. Strip it down. Yeah, yeah, yeah, yeah. All I want, girl, if you strip that down for me. Yeah, yeah, girl. yeah, yeah. I yeah. want, girl, come and strip that down for me. Yeah, yeah. No, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, oh, oh, home, oh? home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted And the more I drink, the more I think about you.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 Birthday you know just how i make you better on your birthday oh do we do you like this we we like this Do we let down okay. for you touch you put you like this matter of fact never mind we gonna let the past be maybe here's right now but your body still know. Know. no no no, no. Zandvoort op zaterdag bijen tot aan 5 uur vanmiddag. Met juist twee uh, grote huts achter elkaar. Als eerste was dat uh, Lion Pain en Strip That Down... gevolgd door Don't Wanna Know, de single van Maroon 5. Ja, ik heb uh, zo'n momentje van... gelukkig hebben we de foto's nog, uh, Albert <laughs> Jan. Dan denk ik aan de afgelopen weken... een uh, geweldig uh, weekend op het uh, circuit Zandvoort. Maar vandaag was het niet echt een uh, weekendje. Nee, dan laten we dan nou gelijk maar beginnen... Uh... Red Bull uh, staat op pol en uh, op uh, kontje, om het zo maar te zeggen. Max uh, zal als laatste vertrekken. De, de, de Facebook ontploft over de reacties over uh, het rijgedrag van Max Verstappen tijdens de derde vrije training. Uh, Max uh, dus op plek 20 en Daniel Ricciardo uh, op nummertje 1 op pol morgen. Gevolgd door op de tweede plek Sebastian Vettel... die toch gauw twee tiende seconden langzamer is dan Daniel Ricciardo. Dat klinkt niet veel, maar dat is wel veel op zo'n circuit. Gevolgd door Lewis Hamilton op plek drie en Kimmy Rijkomen op vier. Nou, daar had Max gewoon eens bij moeten staan, hè? Op twee Klopt. of op één. Gezien de eerste twee vrije trainingen... waarin hij met Ricciardo verreweg de snelste van het hele gebeuren was... Goed, dan gaan we naar de vijfde plek. Dan hebben we Valerie Bottas komen we daartegen. Een, zesde, een verdienstelijke zesde plek, uh, Ocon. En Alonso doet ook een uh, schepje in het bakje, om het zo maar te zeggen, vanaf een zevende plek. Dus nogmaals, op de eerste startrijd Daniel Ricciardo. En als je naar rechts kijkt, naar rechts achter zit die Sebastian Vettel. Gevolgd door Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen. En dan Valerie Bottas en Ocon. En dan nog even alle, uh, op de, dan als zevende Alonso en Carlos Sainz. Nogmaals, Verstappen. Als laatste, nou, inhalen op dit circuit is bijna onmogelijk. Maar Verstappen zal het ongetwijfeld gaan proberen. Ja, hij zal wel moeten. Hij zal wel moeten. Dus uh, goed, kijken we nog even naar de stand van het wereldkampioenschap... voor aanvang van de race van morgen. Uh, op, uh, op de eerste plek vinden we daar Lewis Hamilton met 95 punten gedeeld. Gevolgd door Sebastian Vettel met 78. Op de derde plek Valerie Bottas met 58. Vierde plek Kimi Raikkonen, 48 vijfde, Daniel Ricciardo met 47 en op Max met 33. Kijken we naar de stand van de teams. Mercedes met 153 punten op kop, gevolgd door Ferrari met 126 en Red Bull met 80. De race morgen op de diverse sportkanalen live te volgen. Live vanaf 10 over 3. Uh, en Grosjean krijgt trouwens ook drie plaatsen straf in Monaco. Want Romain Grosjean is na de Grand Prix van Spanje bestraft voor zijn rijfout in de eerste ronde. De coureur van Haas moet over de, moest dus moet morgen in de Grand Prix van Monaco drie plaatsen achter, naar achteren in de startopstelling. Grosjean ging in een fout in de derde bocht naar de start. Hij raakte buiten de baan en spinde. En daarmee kwamen zoveel stofwolken vrij dat twee andere coureurs op, op de auto van Grosjean botsten. De Fransman Pierre Gasly van Toro Rosso en de Duitse Nico Huckeberg van Renault vielen door de crash uit, evenals Grosjean zelf. De Fransman zei dat hij er weinig aan kon doen... ik probeerde juist contact met anderen te vermijden... maar ik had geen controle meer. Dan nog even een opmerkelijk nieuws vanuit de hoek van Mercedes... en met name van Lewis Hamilton. Want wereldkampioen Lewis Hamilton vindt de terugkeer van vrouwelijke modellen... bij de Grand Prix van Monaco een mooie zaak. Dit seizoen verdwenen de pitspoezen uit de Formule 1... maar een Zwitsers horlogemerk brengt de modellen weer terug op de racebaan... maar niet in de traditionele rol van een girl. De Formule 1 stopte dit race met de pitspoezen. De organisatoren vonden het niet langer gepast om bij de start van een Grand Prix schaars geklede dames naast de Bolides op te stellen met parasols of andere attributen. In Monaco zullen de modellen, da daaronder zijn ook mannen, alleen het horlogemerk vertegenwoordigen. Dan uh, nieuws uit de wereld van de WEC en met name voor de Le Mans-liefhebbers. Uh, want tijdens Le Mans zullen acht Nederlanders achter de présence gaan geven. De 86e editie van de 24 uur van Le Mans telt in totaal acht Nederlanders. Met daarbij een prominente rol voor Renger van der Zande. Hij is de enige die in de eliteklasse, de LMP1, uitkomt. Van der Zande debuteerde in het weekend van 16 en 17 juni in de beroemde lange afstandsrace. Hij vormde samen met de zweet Hendrik Hetman en de Brit Ben Henley. het rijders trio van de br 1 bolide van Dragon Speed. Van der Zanden heeft de geduchte concurrentie in de topklasse met de Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso als een van de favorieten voor de eindzegen. Alonso rijdt voor Toyota, oud-wereldkampioen Formule 1 Jensen Button... maakt ook zijn debuut in de lmp 1 klasse voor S&P Racing en in een BR1. De meeste Nederlanders zijn vertegenwoordigd in de lmp 2 klasse titelverdediger Hoping Tung bestuurt weer de Oreca van het team van de bekende stuntman Jackie Chan. Veteran Jan Lammers, Giel van der Garde en Jumbo-topman Frits van Eert zijn uh, het volledig Nederlandse team in deze klasse met hun Dalara En Jeroen Blekenmolen gaat op voor zijn dertiende deelname... in de 24 uur van Le Mans. Hij doet dat in de amateursklasse van de GTE. En ook nieuws van Felipe Massa. Want Felipe Massa kruipt ook weer achter het stuur. Oud-Formule 1-coureur Felipe Massa kruipt weer achter het stuur. De, Barza, de Braziliaan, 37 jaar, rijdt vanaf volgend seizoen... in de Formule E-team van Venturi. Met plezier kan ik jullie zeggen dat ik weer aan een nieuwe fase... in mijn carrière begin. Laat Massa via Twitter weten. Ik heb bij Venturi getekend voor het volgende seizoen. Vandaag is een speciale dag voor mij. En ik wil het delen met mijn fans. dus Massa. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Dat was weer heel veel. Heel veel nieuws uit uh, de wereld van de racerij. Ja, je hoorde het juist. En dat elke zaterdag uh, trouwens. Rond kwart over vier. In de Pit Report. a folks. again okay.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 Dat is een del so, so, so, que vas conmigo rumbiamo con el Yorra, casi un río Tal Als eerst gingen we terug naar de jaren 80 alweer, ja. Met kolonel Abrams, trapt, gevolgd door deze zorgklank van Enrique Iglesias en Duelle El Corazon. Ja, vandaag speelden de veteranen 1. Ze speelden vandaag uit tegen schoten. En ik heb goed nieuws, Albert-Jan. Goed nieuws. M hebben we goed nieuws? Ja, ze ja. hebben met 0-4 gewonnen. Dat is afgetekend. Ja. Is afgetekend. Nee, keurig. Dus gefeliciteerd veteranen. Goed, gaan wij nog even, zoals beloofd, terug naar de Giro d'Italia. De voorlaatste rit is inmiddels geëindigd en Froome heeft stand weten te houden. Als onheil hem bespaard blijft in de slotrit, wit Chris Froome morgen de eerste, zijn eerste Giro d'Italia. Een dag na zijn imponerende machtsgreep hield de viervoudig toerwinnaar stand in de twintigste etappe. De laatste bergrit van deze editie. Naast de concurrent Ton Dumoulin probeerde tijdens de slotklim... enkele keren weg te rijden bij de Brit, wiens voorsprong 0,40 bedroeg. Maar de winnaar van 2017 slaagde daar niet in. Mike Nieve won de etappe van Sousa naar Servinia. De Spanjaard van uh, michel Tom Scott bekroonde een ruime 30 kilometer lange solo... met de winst Robert Geesing, die net als Nieve tot een vroege ko -ko kopgroep behoorde werd op 2 minuut 17 knap tweede. Uh, inmiddels is het dus uh, na deze etappe 0,48 seconden achterstand... voor Tom Dumoulin op uh, Chris Vroom. Dus ja, kan nog, kan, het kan nog. Ja, het kan, het, nog. het kan nog steeds. Maar meestal in de Tour de France, die laatste etappe... dat is ook altijd zo'n wandeletappe... en dan met een glaasje champagne onderweg... zo van, nou, we zijn er bijna... Maar uh, wie weet uh, gaat het morgen anders... Uh, tijdens de laatste etappe van de Giro d'Italia. Zo is het maar net, uh, Albert-Jan. Dank uh, voor uh, dat nieuws. En we houden het uiteraard uh, in de gaten... of uh, Tom Dumoulin nog een uh, stapje naar voren kan. hè, Naar ja. de eerste plek. Ja, dat is mooi, Je hè. weet het maar nooit. Zaterdagavond 2 juni op het Raadhuisplein in Zandvoort. Radio NL live. vanaf het muziekfestival Zandvoort. Met optredens van Dries Rolfink, Mike Peterson, Dario... Wesley Bronkhorst, Danny Vroger, Mart Hoogkamer... Mick Harren, Tom Haver...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 Zo van hou. Jij hebt alles wat ik maar wensen kan. Daarom dat ik zo van je hou. Ja, dat gaat een feestje worden volgende week zaterdag. Op het Raadhuisplein hier in Zandvoort. Het grote muziekfestival te samen met Radio NL. Georganiseerd. En ja, onder meer deze Marco de Hollander. Die zal daar volgende week zaterdag gaan optreden. Ook Mart Hoogkamer, Dries Roevink, Wesley Bronkhorst en nog vele en vele andere sterren. Volgende week zaterdag vanaf 8 uur s avonds Raadhuisplein hier in Zandvoort. Tijd voor het dier van de week.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 en vaster dan een jonge hond. Verder is hij dol op spelen met een balletje en aandacht... van wie hem dat maar wil geven. Hij gaat graag mee wandelen in de duinen... al passen we de lengte van de wandelingen wel aan... gezien zijn leeftijd. Helaas was het voor de eigenaar te zwaar... om antwoord te geven op al onze vragen over Sito... waardoor wij allen alleen weten hoe hij zich hier gedraagt. Daarom zijn we voorzichtig met het plaatsen bij kinderen... en plaatsen we hem het liever niet bij een honden, katten... en of andere huisdieren... Begunnen Sito Cito dan dat hij zijn laatste stuk van zijn leven... gezellig thuis bij iemand mag doorbrengen. Bent u die persoon? Cito verblijft momenteel in het Dierenthuish Kermeland... Keesomstraat 5 de Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuishkermeland.nl. Want ook Cito verdient een thuis. Weer een leuk dier van de week in het uh, Kermeland Dierenthuis. Cito. Geslaagd voor de Cita toets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 I wanna see the sunrise in your sins, just me you. Light it up on the run. Let's make love tonight, make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 Go give love to your body you It's Go give love to your body Straks tussen 7 en 9, dan hoor je ze bij CFM de 40 beste platen uit Europa in de Euro Breakdown, Gepresenteerd door Patrick van Buringen en uh, Mike Burley tussen 7 en 9 vanavond. En wie weet, misschien komt deze platen ook wel langs. Jordan hoort uh, en Das Till Dawn. Ja, mocht je naar het strand toe gaan... Hou even met één ding rekening. Hou de strandafgangen vrij en parkeer niet uh, zomaar je auto, bromfiets of fiets. Want de hulpdiensten die, uh, moeten mogelijk uh, daar gebruik van maken. En dan kunnen ze het strand niet op, uh, waardoor er uh, vreselijke ongevallen kunnen plaatsvinden. Dus hou in ieder geval als je naar het strand toe gaat, de strandafgangen vrij. En parkeer niet zomaar overal je fiets, bromfiets of je auto. Hou daar alsjeblieft rekening mee. Dat was hem, de single van Alison Moyet en All Cried Out. Nog één disco-klassiek en dan gaan we hem zo dadelijk doen. Het gedicht van de dag. En vandaag hebben we gekozen voor De bom is gebarsten. Volgens mij had je vroeger ook een uh, radioprogramma op de radio wat de Breakfast Club heette. Ik kan je dat nog herinneren, Albert Jan. Heel lang geleden hoor is dat. Ja, dat moet ik, me, ja, ik eigenlijk wel. Herinneren, e, eigen, eigenlijk moet jij dat dan Even weten, meter, ja, het heel lang geleden is. <laughs> je hoorde de Breakfast Club in ieder geval in uh, ride right on track. Nou, we gaan het gewoon niet meer hebben over een uh, radioprogramma, maar over het gedicht van de dag. En we hebben weer een uh, bijzonder uitgekozen. De bom is gebarsten.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 en ik wil je, ik wil je nooit, maar dan ook nooit meer zien. Ik heb van niemand zo gehouden.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 Voor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 Je hoorde juist bij met het gedicht van de dag. De bom is gebarsten. En achteraan ook de bom is gebarsten van uh, Stef Hoorn. Een, een hit van alweer enige tijd geleden. Het leuke van dit plaatje is, is dat het geproduceerd is door... Dries Roelvink. En, en die treedt volgende week toevallig dan weer tijdens het muziekfestijn op, op het Raadheidsplein. En hebben we weer een uh, mooi brugje aan. valt niet ver van de bom. Nee, dat bedoel ik. Nou, Gaan we nog even wat Nederlands talen draaien, Daar hebben we gewoon zin in. Entertainment voor is het toch niet zo meteen, dus dan nemen wij het alvast een klein beetje over, zo vlak voor vijf uur. Hier is Encilia Rommelie. Nederland was cool en kil en dan voor alle twee. De wind die lacht nooit stil, mijn liefdesleven des te meer. Jorden, hemel en aarde. Jij bent uh, aan het kijken naar de hockeywedstrijd uh, van vanmiddag. Uh, ja, en tijdens de voor de European Hockey League... Uh, Bloemendaal thuis uh, uh, tegen H.C. Rotterdam. Tussenstand 2 tegen 0. 2 tegen 0, dus het gaat lekker met, uh, met de heren uh, uit Bloemendaal. Dat is uh, goed nieuws. Nou, we gaan nog uh, tweede, nee, één Nederlandstalige plaat draaien. En dan uh, gaan we weer met Always Look on the Bright Side eindigen. Vandaag, ja.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 They remain our hearts They can't stay in Hemingway Debajo de la luna Y un cielo estrellado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 El sonido del mar me devuelve a casa, no soy de mi wey. De muziek, Jor Bluff en Hemingway blijft een uh, heel mooi uh, nummer. Ene laatste plaatje wat betreft uh, deze uitzending. Zometeen is hij er niet. Hij is het niet. Nee, nee. Hij is op vakantie <laughs> in Kroatië. Heel goed, doet hij dus, goed. Komende twee uur non-stop uh, bij ZFM Zandvoort. En daarna de Euro Breakdown weer helemaal live. Helemaal live. Tussenstand Bloemendaal, uh, Rotterdam 4-0. Er is maar één goal gescoord. Maar dan denk je van, dan zou het dan 3-0 moeten zijn. Ja, dat, maar dat, ik snap hem ook al niet. Veldgoals tellen dubbel. Oké. Okay. Dus vandaar 4 voor Bloemendaal, 0 voor Rotterdam tijdens de European Hockey League. Oké, okay, dankjewel Albert Jan. Uh, graag gedaan. Oké, okay, en tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Doei. Doei